Zeg, waar rijden we naartoe? Ik wil wel laten zien. Oh. Ja. We zijn wel twee halfbroers, maar wat weten wij over elkaar? Vrij veel, dacht ik. Ja, maar ook vrij veel niet. Heb Bijvoorbeeld enig idee hoe ik, ik mijn dagen doorbreng. Met experimenteren is, is niet? En uh, af en toe een uitvinding? Inderdaad. En waar doe ik dat? Nu vraagt je me wat. Ja, zie je. Dat bedoel ik. Dus daar gaan we nu naartoe. Welkom in mijn koninkrijk Wauw Ik had dat niet verwacht, Zo'n interieur in een vervallen schuur Betonnen vloer, overal elektra En al dat materiaal, Stefan Hier staat genoeg om een doorsnee hobbyist Klamme handen te bezorgen <laughs> nee, Echt, Stefan, ik meen het Ik lag om dat uh, doorsnee hobbyist Wat ik hier doe, dat is wel van een iets hoger niveau, hè uh, Sorry, ik, uh, ik bedoelde het niet pejoratief Dat weet ik wel Hé, hey, zie gerust maar eens rond. Wat vind je van die werkbank? Oh, indrukwekkend. Ja, gereedschap in alle maten en gewichten. En hier, dit hier, wat vind je hiervan? Enig idee wat dat, dat is? Um, een draaibank? <laughs> een draaibank, ja. Maar dan wel de computer gestuurd. Hier, zie, zie, hier, zie, zie, in combinatie met deze zaalbank en die kolomboormachine... ...kan ik eender welke vorm met eender welk materiaal tevoorschijn toveren. Te Lassig. Dat is totaal geen enkel probleem... Heb ik deze flessenwagen inclusief lasttransformator voor. Mijn woordkeuze daar juist was inderdaad niet verkeerd, Stefan. Een tijd dat uitvinders ergens op een, een zolderkamer zitten te klungelen... ...met een hamerke en wat ijzeren draad was al lang voorbij, hoor. Daar moet niemand me nog van overtuigen. En... Wat gebeurt daar? Waar... ...in dat schuimberber daar in de hoek. Er zouden zeker groeide ogen bij opzetten. Ik wacht erop. Laat zien. Nee. En? Voorlopig nog wel, En dus uh, geen pottenkijkers toegestaan. Uw woordkeuze komt deze keer niet beter. God, zeg. wat zeg. moet dat lezen. Hm? Hier. Ik zal u kastijden, uw zaad is bitter als alsem, de dood zal u bevrijden. Het vonnis zal worden voltrokken. Ik zal de tempel slechten. Uw dood is de kroon op mij. Oh, enzovoort, En De dreigbrieven van Lidovi Krijt is nog eens aan het doornemen, Pieter. Je vraagt u af waarom, hmm. als je al die onzin leest. Oh, oh, oh. Maar langs de andere kant, ik heb zo het gevoel dat die brieven ons meer kunnen helpen dan ze tot nu toe gedaan hebben. Wat uh, jij onzin noemt, hè, Pieter, ja. dat, is, dat is allemaal typisch vrij metselaarstaal. Vrij metselaarstaal? Ja, vooral dat van uh, die tempel daar. Hey, dat is zuid De oorsprong van de vrijmetselarij... gaat terug op de bouw van de tempel van Salomon. Ja? Ja, volgens de legende werd Hiram, de bouwmeester van de tempel... vermoord... omdat hij de geheimen van zijn ambacht... niet wilde verraden. Geheimen? Ja. Welke geheimen? Bouwen is toch maar een kwestie van stenen op elkaar staan? Ja, ja, ja, ja, tegenwoordig is dat zo. Maar ja. vroeger had ieder ambacht zijn geheimen. Ah. Ja, Pieter, denk aan... ...de Venetiaanse glasblazers. En aan de inspanningen die zij hebben geleverd... ...om het geheim van de spiegel te bewaren. Zegt me niks. Nee. En eerlijk gezegd, het interesseert me ook niet. Vergelijk het dan een beetje met de situatie... ...die we in de Koude Oorlog hebben gekend. Ja. Nou. Toen waren de Amerikanen ook doodsbang dat de Russen via spionage een technologische voorsprong zouden verwerven, uh, of niet? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat kan ik inkomen. Maar wat hebben vrijmetselaars van u te maken met het bouwen van tempels? Wel, wel. Je kunt ze vergelijken met alchemisten. Zij zijn ervan overtuigd dat iedere materie via uh, een spirituele weg naar een hoger niveau kan gebracht worden. Zoals stenen tempels worden, zo kunnen een boel andere dingen geestelijke vormen aannemen. Ja, zo, zo ongeveer, ja, ja. Wat een flauwe kul. <laughs> en hoe kan dat dan gebeuren? Ja, Peter. Dat is het geheim dat vrijmetselaars alleen delen met wie daarvoor open staat. Andere vrijmetselaars? Natuurlijk, precies. En dus blijven wij er het raden naar hebben. Het gaat zelfs verder dan dat, hè. Ja. Ook andere geheimen worden voor de buitenwereld verborgen gehouden. Ja. Misdaden bijvoorbeeld? Wel, als er een medebroeder bij betrokken is, ja. Dat is tegen de wet. Oh, welke wet kan iemand beletten te zwijgen, Pieter? Uh -huh. Maar wie kan de wet beletten alles in het werk te stellen om dat zwijgen te doorbreken? Ook niemand. Aha, voilà. ah. Het is dus duidelijk wat er ons te doen staat. Middelen zoeken om te ontdekken wat de heer Leroy, Krijten en Buis te verbergen hadden. Of nog hebben. Een paar maanden maar, zegt je? Een half jaar misschien. Een paar, een paar, maar het is een feit dat ik niet lang meer te leven heb, Augusta. Maar dat is... Dat is... Ik weet niet wat ik moet zeggen, Abair. Nog Rien, maar chérie, nog Ik vind het al zo lief dat je naar hier gekomen bent, dat we hier nog eens gezellig onder ons tweeën hebben kunnen praten. Ik heb u uitdrukken zwaar. Ja? ja? Gaat je niet kwaad zijn, als ik het u vraag? Ben ik ooit echt kwaad op u geweest, Albert? Misschien was het beter geweest van wel de temps Misschien had ik dan anders gereageerd, meer voor, voor u gevochten en... Wat voorbij is, is voorbij, Albert. Het heeft geen zin om die dingen op te rakelen. We hebben allebei fouten gemaakt. Je mee? tout ma vie, Augusta. Tout de ma Weet ik, weet ik, en achteraf mijn schoud... Van de drie mannen die ik gekend heb... ...zijt gij zeker de liefste geweest. De zachtste. De ja, zacht. Zeg dat niet. En denk vooral niet dat het daarom is dat ik niet bij u ben gebleven. Maar... ...ge wou iets vragen. Ja, ik... ...ik zou nog één keer... Maar, ...maar alleen als gij dat ook wilt. Ik wil u niks opdringen, ziet je, maar, ja. Wat, Albert, wat? Zou je een oude man op het einde van zijn leven nog één keer het geluk willen geven? De veel l'amour avec lui. Oh, Albert. Non? Ik, uh, ik, ik wil wel, maar... maar... Maar wat? We zijn toch nog altijd man en vrouw? Ik kan niet meer liegen tegen u, Albert. Kom op, Zou samen met mij naar bed gaan voor u nu ook wel een leugen zijn? Op dit moment wel, ja. Nu je gezegd hebt hoe dat gevoel staat... het zou geen liefde zijn die me drijft, maar medelijden. Maar dat volstaat voor mij, Augusta. Ik weet toch al heel lang welke plaats ik heb ingenomen in uw leven. Dat gij, ondanks alles wat ik voor u voelde... met uw hart... altijd bij Ludovic zet gebleven. Dat heb ik leren aanvaarden. Dat is voor mij geen reden meer om u dat zelfs maar te verwijten. En de gevolgen ervan ook niet... De gevolgen, welke gevolgen? Ik heb u dat nooit willen zeggen, Albert. Maar nu zo dicht bij uw dood staat, wil ik de waarheid niet langer verzwijgen. Ludovic Krijtens heeft u niet alleen uw vrouw afgenomen, ook uw kinderen...